Drie uur. Dit is Radio 1. Met Elspeth Grutteken en Prensen Klammer. Het is de grootste nazieschat die ooit is gevonden. Omvang minstens anderhalfduizend schilderijen... en geschatte waarde van 1 miljard euro. Kunstjournalist Pieter van Os weet er meer van. En hoe kijkt onze tennistopper Robin Haase terug op zijn seizoen? Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorad Megens. De organisatie voor het verbod op chemische wapens... heeft niet genoeg geld om lang in Syrië... de vernietiging van chemische wapens te begeleiden. Dat staat in documenten die het Britse persbureau Reuters in handen heeft. Als er voor het einde van de maand geen extra geld komt... moeten de inspecteurs hun werk staken. De installaties om chemische wapens te maken zijn vernietigd... maar de wapens zelf nog niet. Intussen proberen vn gezant Brahimi en Amerikaanse en Russische diplomaten... het eens te worden over een vredesconferentie over Syrië... Al maanden wordt geprobeerd die te organiseren... maar er is onder meer oneenigheid over wie er aan tafel moet zitten. De historische binnenstad van Paramaribo... dreigt te verdwijnen van de UNESCO-lijst voor werelderfgoed. De Surinaamse hoofdstad staat sinds 2002 op de erfgoedlijst... vanwege de vele houten gebouwen waarvan sommige honderden jaren oud zijn. Volgens de UNESCO worden de gebouwen in de binnenstad verwaarloosd en gesloopt. In plaats daarvan komen er betonnen panden te staan... Suriname krijgt tot 31 december de tijd om met een plan te komen om de verwaarlozing tegen te gaan. Oud-neuroloog Janssen Steur stelde in een aantal gevallen wel degelijk de juiste diagnose, maar koos voor een verkeerde behandeling. Dat blijkt uit stukken die de NOS in handen heeft. De oud-neuroloog zou onder meer bij een diagnose Parkinson hebben gesteld, maar gaf een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Het is niet duidelijk waarom hij dat deed. Tegen Janssen Steur lopen een medische tuchtzaak en een strafzaak. De asielzoeker die gisteravond in Zuid-Noorwegen een bus kaapte... en drie inzittende doodstak, zou worden uitgewezen. Dat zegt de Noorse politie. De 30-jarige man uit Zuid-Soedan had asiel aangevraagd in Spanje... waar hij Europa was binnengekomen. Daarna reisde hij door naar Noorwegen. Maar volgens de regels moet iemand in het eerste land... voor aankomst asiel aanvragen. Daarom zou hij worden uitgezet naar Spanje. In Noorwegen is kritiek ontstaan op het optreden van de politie. Die had een uur nodig om bij de gekaapte bus te komen. Vijf jaar reizen zonder treinkaartje is een man uit het Belgische Hasselt duur komen te staan. Hij moet een megaboete betalen voor rijden. Volgens de Belgische spoorwegen heeft de man ruim 360 keer zonder vervoersbewijs gereisd. De kaartjes, de boetes en de rente zijn opgelopen tot een bedrag van 76.000 euro. De Belgische spoorwegen. We hebben natuurlijk een bureau van gerechtshouders ingeschakeld die, die gespecialiseerd zijn in dat soort zaken. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid tot schuldbemiddeling. Er zijn heel wat opties open. Uh, maar het belangrijkste is, het signaal, is eigenlijk het signaal dat we willen uitsturen naar mensen. Hè. Van kijk, uh, zwartrijden loont niet. De 25-jarige zwartrijder is verslaafd aan alcohol en heeft onlangs de woning van zijn moeder geërfd. Stap naar de rechter om de boete aan te vechten, anders moet hij het huis verkopen.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 In Vroege Vogels TV. De mens doet ook heus iets goeds in de natuur. Zo helpen we Nederlandse ringslangen en met succes. Verder zetten we piepkleine kevertjes in de spotlights. En het dilemma van Janine. Dolfinarium Harderwijk. Goed of fout? Vroege Vogels TV. Vanavond. Tien voor half acht. Bij de Vara op Nederland 2. Bekijk op Audi.nl ook het speciale winterbandenaanbod. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Elsbet Grütke... Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. De grootste kunstroofschat van na de Tweede Wereldoorlog... werd ergens vierhoog achter tussen de vuilniszakken... en de ziendagsappelschillen gevonden. Allemaal entraart de kunst volgens de naties Wat dat is, dat vertelt kunstjournalist Pieter van Os. En toptennisser Robin Hazen heeft na een uitputtend seizoen... met tientallen toernooien over de hele wereld nu maar liefst tien dagen vrij. Zo zo, Robin, je dacht ik doe eens gek? Uh, uh, uh, door zo lang vrij te nemen? Ja, of, uh... tien dagen, ik vind het nogal wat. Ja, nou ja de, meeste, de meeste tennissers nemen absoluut wel, uh, wel twee weken vrij. Uh, de afgelopen jaren heb ik maar drie en vijf dagen vrijgenomen. In de afgelopen twee jaar. En, uh, en nu werd het tijd om even wat langer rust uh, te nemen. Nou, horen zo meer over die baan van jou? En tegen half vier is onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Daniel D. Als u uw mening heeft, dan horen wij die graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Ditistedag.nu. Ja, we gaan naar onze beste tennisser op de wereldranglijst, Robin Haassen. Uh, je zei het net al, tien dagen vrij, dat is eigenlijk uh, uh, nou ja, bijna gewoon voor een tennisser. Je hebt het uh, seizoen net afgesloten, uh, op zich een mooi einde... met een paar uh, mooie overwinningen nog tegen top tien spelers. Maar veel mensen die zien niet echt naast dat spelletje op de v, wat zo'n leven nou precies inhoudt. Kun je dat dus een klein beetje voor ons schetsen... Uh, uh, hoe jouw leven als stoptennisser eruit ziet in zo'n jaar? Dat zit je elke dag in het vliegtuig, hoe werkt dat? Nou, Je bent inderdaad heel veel op reis. Je bent denk ik zo'n 35 weken in totaal onderweg. Uh, je reist de hele wereld over. Elk jaar ga je aan het begin van het jaar naar Australië. Je gaat twee keer per jaar naar Amerika. Ook Azië komt aan de beurt. Dus uh, je maakt behoorlijk wat kilometers en, uh, en het is uh, hotel in, hotel uit en ook uh, elke dag uh, uit eten. Dat wat op een gegeven moment uh, eigenlijk uh, niet echt uh, leuk is. Nee, dat is niet leuk meer. Je kan niet meer genieten van een mooi culinair dinerje in een tophotel? Uh, nou, en hotels eet ik sowieso <laughs> eigenlijk nooit. Omdat het voor mij, omdat je natuurlijk al uh, zoveel op de tennisclubs en hotels bent. Um, dan is eigenlijk de tijd die je dus vrij hebt. Dan ga je gewoon uit eten. Uh, en uh, zoek je gewoon restaurantjes op. Uh, en, uh, en probeer je ook iets van de stad uh, te zien. Ja. Hoe, hoe is dat verder? om, om ja, Je leeft dan uit een koffer, neem ik aan. Uh, is dat ook... Je hebt natuurlijk allerlei verschillende hotels in al die delen van de wereld. Ben je dan ook heel kritisch? Wil je de meest luxe kamer? Ik kan me zo voorstellen dat nachtrust met zo'n bizar schema heel belangrijk is. Dus dan wil je niet een, ja, een pauper bed hebben om het maar even zo te zeggen. Ja, dat klopt. Uh, alleen uh, de, de, uh, het toernooi of uh, elk toernooi die, uh, die zoekt... Uh, uh, het hotel, het officiële spelershotel uit, en, uh, en heb ik daar dus eigenlijk niks in te zeggen, en, uh, uh, want ze betalen de kamer voor de spelers, betalen ze betaalt het toernooi altijd, en verder moet je dan wel voor je trainer en, uh, en je begeleiding moet je je kamer betalen, maar dan heb je dus niet heel veel keuze in uh, waar je slaapt. En, uh, maar ik moet wel zeggen, meestal, zeker bij die grote toernooien, is dat wel goed geregeld en slaap je eigenlijk in de beste ketens van de wereld. Ja, en als je dan, je zit dus heel veel op zo'n hotelkamer, doe je dan ook iets om het een beetje een thuis te maken? Heb je spullen bij? doe je een manier om er toch iets van jezelf van te maken? Nee, helemaal niet. Nee? Uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat uh, af en toe spelers dat doen. Met, uh, uh, ik weet ook dat uh, sommige spelers een foto meenemen of iets, iets van thuis, uh, wat dan ook. Uh, dat, uh, dat doe ik niet. Uh, maar hoe ik mezelf vermaak in de, in de hotelkamers is gewoon vaak uh, boeken lezen of tv-series uh, uh, TV kijken? Ja, TV kijken. Welke volg dat je soort nu? dingen. Uh, op dit moment uh, kijk ik het einde van uh, Breaking Bad. Ah, ja, leuk. Dan val je in een zwart gat hoor, kan je waarschuwen. <lacht> ah, nou, daar heb ik meestal niet zo heel veel last van. Er zijn zoveel series, dat, uh, dat is altijd wel weer een leuke te vinden. Ja, ondertussen Pieter van Os aangeschoven, ook uh, welkom. Uh, uh, Robin, wat ik me ook uh, afvraag, want het is dan, uh, je leeft vanuit de koffer. Nou, dat je dat op zich ook bijvoorbeeld van actrices. Maar wat je dan ook vaak merkt, is dat het sociaal leven gewoon echt 0,0 is. Heb jij dat ook? Uh, nou ja, het is bijna niet heel. Uh, helemaal niks is het absoluut niet. Uh, ik heb al vier jaar lang een uh, vriendin. Dus uh, in dat opzicht gaat, het, uh, gaat dat gewoon uh, goed. Oh. Maar het is absoluut zo dat... Uh, dat, uh, dat ik vrienden uh, heel weinig zie. Uh, dus uh, waar normaal iemand gewoon ergens uh, ja, uit gaat eten... of gaat lunchen of, uh, uh, of bijvoorbeeld een keer naar, naar een barretje of een discotheek... Ja, dat, uh, dat zit er voor mij bijna nooit in. Nee. Zelfs verjaardagen ben ik bijna nooit thuis. Uh, dus, dus op een gegeven moment uh, ja, is het contact houden wel erg lastig. Want hoeveel weken per jaar zie jij je vriendin? Uh, ja, uh, geen idee uh, hoeveel dagen het zijn uiteindelijk. Want ja, als ik al zo vaak op reis ben um, en, en ja als ik terug ben, ben ik natuurlijk ook niet elke dag bij mijn vriendin. Maar ze gaat heel af en toe mee. Uh, dit jaar is dat bijna niet gelukt vanwege de studie. Maar vorig jaar is ze een vijf aantal weken meegaan. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook wel prettig. Ja. Uh, uh, Pieter, van ons je bent ook grote tennisfan. Ik zie jou al. Gekregen. Ja, oh, ja, ja. stop net, net een kopje, in iemand. <laughs> dus Weet je mond. hebben niet daar? Kom ik zo? Of heb, heb jij hebt vast ook wel een vraag aan uh, Robin Hazen? Ja, maar ik heb nu het risico dat ik een vraag stel die al gesteld nee, is. Nee, hey, toen maar. Ik net, Geen, dan ja. zeggen we het wel. Nou, ik, ik, ik was heel erg benieuwd als je nou uh, wat uh, kijk bij voetballen heb je natuurlijk de beste 400 van de wereld. Die spelen allemaal bij een hele mooie club, zeg maar. En bij jullie gaat het om veel minder mensen. Nou, en jij zit zo rond de 50ste plaatsen. Uh, wat mm -hmm. is denk je nou het grote verschil tussen jou en de nummer één van de wereld of de, nummer, de, de, de eerste vijf van de wereld. Zit het dat nog in techniek of zit het alleen nog maar in mentaliteit... in het laatste stukje waar je het verschil maakt tussen winnen en verliezen? Uh, nou, het verschil zit uh, inderdaad niet meer in de grote dingen. Het verschil zit in de, in de details. Uh, nou is er wel een groot verschil, moet ik zeggen... tussen de eerste vier, vijf van de wereld en, en de rest daarna. Hm. Uh, maar ja zij zijn gewoon net mentaal beter, fysiek wat beter... Uh, qua techniek absoluut uh, niet, want als je denk ik bijvoorbeeld een Djokovic kijkt die nu de afgelopen jaren nummer één van de wereld heeft gestaan, uh, qua technieken uh, zou ik als coach zijn er veel van hem bij hem veranderen, uh, maar ja hij compenseert dat weer met andere dingen zo goed, uh, dus ja het, het het is lastig te zeggen wat nou uiteindelijk de doorslag geeft. Maar ik denk dat het gewoon uh, allemaal net ietsje beter is. En uh, het gaat op een gegeven moment om perfectie. En, uh, en daar ben je elke dag mee bezig. En niet meer met de, inderdaad de grote dingen. Precies. En, en interessant. En denk je dat je nog één keer in je carrière zo'n uh, zo top, top drie speler zal verslaan. Al is het maar één keertje in de tweede ronde ergens. En doe je een van de grote vier. Dan dus ja. je zeggen Murray, Nadal, Federer of, uh, of Djokovic. Dat soort gasten. Ja, nou ja, van uh, Murray heb ik al een keer gewonnen. Kijk, mag je van je lijstje af. Ja. <laughs> ja, ja, die staat van mijn lijst af. Uh, tegen Djokovic heb ik nog nooit uh, kans gehad. Daar heb ik echt uh, drie keer uh, echt uh, op mijn broek gekregen. Uh, van verder heb ik één keer tegen in de Davis Cup gespeeld. En uh, tegen Nadal heb ik eigenlijk meeste kans gehad. Uh, jaren geleden, in 2010, uh, op Wimbledon. Dat was een hele spannende. En, uh, ja, dat was een hele spannende. En dan zat ik dichtbij. Maar ik heb daarna nog niet de kans gehad om nog een keer tegen ze te spelen. Dus uh, hopelijk uh, Gaat nog gebeuren. de komende jaren nog. Ja. Ja. Ik vroeg je net, Robin, naar de offers die jij brengt. En hoe jouw leven er een beetje uitziet. Ook een beetje om daar tegenover te zetten. Ja, wat je daarvoor terugkrijgt. Jouw carrière. De nummer 44 van de mondiale tennisranglijst. Om um even een beeld te schetsen van je carrière. Gaan we terug naar het afgelopen seizoen. Hazen oogt weer fit en straalt plezier uit. Die 30 waar ik naartoe wil, dat, dat kan. Maar het is toch vooral Murray die de lakens uitdeelt. Hazen eruit. Boobies krijgt vleugels. Haze is kansloos. Janovic haalt alle trucken uit de doos om Hazen maar uit zijn spel te krijgen. De Hagena verliest opnieuw in de tweede ronde in Parijs. Zet die dat moest er even uit. Ik, ik kopte het een beetje op eigenlijk. En, en dat wilde ik niet. Het wordt 6-4-7-5 voor Yevgeny Donskoy. Het begint natuurlijk met, ja, je kan niks, je bent een prutser. Tennis is een sport waarop dagelijks gegokt kan worden. En waar gegokt wordt, zijn verliezers. Ja, en dan gaat het natuurlijk een stap verder dat ze je daadwerkelijk gaan bedreigen. En de backend gaat uit en dan plaatst Robin Hazen zich voor de finale in staat. Hazen één keer, Hazen twee keer. En dan is de terugkeer in de wereldgroep een feit. En Hazen gaat winnen. Zijn grootste zegen uit zijn carrière. Want hij verslaat de nummer 8, Jo Wilfried Tsonga... van de wereldranglijst. Robin Hazen dus door naar de finale in Wenen. Matchpoint. En dan, ondanks het verlies, toch een goede week voor Robin Hazen. 47.000 euro. En veel punten voor de ranglijst. Klopt dit een beetje, Robin, met jouw eigen beeld van afgelopen seizoen? Eh... Uh... Ja, in zoverre wel dat aan het begin van het jaar uh, verloor ik nog veel wedstrijden. En uh, ja, ik was van coach gewisseld en wel dat het nieuwe uh, dingen veranderd in mijn spel. En, uh, en had ik uh, nogal moeite om, uh, om die ook daadwerkelijk om te zetten in de, in de wedstrijden. Mm -hmm. En uh, geleidelijk aan het jaar uh, begon ik steeds beter te spelen. En uh, kwamen ook steeds uh, uh, meer overwinningen en goede overwinningen op hele goede spelers. Ja, en dan op een gegeven moment zie je ook dat uiteindelijk die resultaten komen door bijvoorbeeld een finale in gestaat die kwam en ook natuurlijk in Wenen afgelopen periode. Ja, dat resulteert dan in plek 44. Uh, jouw doel, heb je al eens gezegd, is het op 30? Is dat nog steeds zo? Ja, dat doel is, uh, ik heb één keer heel kort 33 gestaan van de wereld. En uh, het lange termijn doel eigenlijk de afgelopen twee jaar is gewoon geweest om die top 30 uh, ja, aan te vallen en te halen. Nou, dat is nog niet gelukt. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik dit jaar echt een grote stap heb gemaakt om ja nu uiteindelijk wel te gaan halen. Ja. En, uh, ja, ja, misschien ja, en misschien een dat rare dat vraag, lag. maar als je, als je nou denkt, waarom eigenlijk niet gewoon top 10? Waarom is dat niet het doel? Um, sorry, ik zit even wat in mijn keel. Oh. <coughs> Dat geeft niks. Ah, sorry. Hebben wij ook wel eens last van, hoor. Ja. Nee, het is... Uh, ja, de top 30 is gewoon een, een volgende stap in de, in de ranking... Dus het heeft nog niet uh, zoveel zin om over top 20 of top 10 te praten. Nee, dat, en, en je zei net al, hè, legt hij aan Pieter uit hoe dat verschil precies zit. Je moet ook misschien soms realistisch zijn in wat er dan haalbaar is uh, voor jou. Uh, een andere vraag, dat is, dat is de financiën. Er gaan best wel flinke bedragen, het, is, het zijn al niet de voetbalbedragen, maar redelijk wat prijzengeld wordt er uitgereikt aan tennissers. Toch zijn dat vooral natuurlijk de winnaars van de Grand Slams... die dan bijvoorbeeld 1,8 miljoen krijgen. Uh, hoe zit dat voor mensen in de, nou ja, hoe zal ik het noemen, de subtop, zoals jij? En ja, nou ja, het grappige was inderdaad dat in de, in de laatste opmerking van een collega kwam nog het geld te, te, te horen. zeg maar. Yeah. En, en daar moet ik eigenlijk altijd om lachen, omdat dat in tennis bijna elke week gebeurt. Er wordt altijd over geld gepraat en, en dat gebeurt in andere sporten veel minder, waar misschien wel meer in wordt verdiend. Yeah. Um, juist omdat er zoveel over geld wordt gepraat, denk ik dat er wel een, een verkeerd beeld is in het tennis dat ze denken dat iedereen miljonair is... en dat ik ook al lang kan stoppen en dat ik uh, Ja, wat het ja, rare is, dat, dat staat allemaal maar openbaar. Dus dan kan ik gewoon opzoeken van... Hé, hoeveel heeft Robin Haasen? er staat er... year-to-date price money, 708.000 dollar. Dus dat is een half miljoen euro. Dan denk ik, nou, die jongen heeft het goed voor elkaar. Is, is dat zo rooskleurig of is dat toch anders? Nou ja, ik uh, klaag ook niet. Ik, uh, ik heb uh, voor een 26-jarige jongen verdien ik uh, hartstikke goed. Alleen wat de meesten vergeten is uh, dat uh, inderdaad het is misschien 500.000 euro. Uh, waarvan 30% dat geld zie ik nooit. Want dat wordt gelijk uh, bij die toernooien ingehouden. En dat betaal je aan belasting sowieso al. Uh, vervolgens, <coughs> uh, dat willen mensen vaak ook niet horen. Dat ik meer dan 200.000 euro aan kosten heb. Uh, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment ook wel hard. Dus uh, ik wat hou er goed aan Wat kosten zijn dat over. dan? Nou, dat zijn salariskosten van je coach, uh, fysiotherapeut die ik in dienst heb, ik, uh, de reiskosten, alles, al die kosten die, uh, die moet een tennisser zelf betalen. En dat is het verschil bijvoorbeeld met, met een voetballer die, uh, die misschien hetzelfde verdient, maar die daadwerkelijk ook nog een auto krijgt en een huis krijgt. Ja, en, en die hoeft ook niet voor de coach te betalen, want dat wordt uh, natuurlijk overgenomen door de club. Nee, oké, okay, dus zo rooskleur is diep, maar een tonnetje per jaar hou je er wel aan over? Ja, nou, ja, ik weet niet precies hoeveel ik aan overhoud. Dat uh, dat zou ik moeten kijken. Maar uh, daarom zeg ik altijd: ik klaag niet, maar het beeld, zeg maar, wat uh, toch gecreëerd is, dat ja, dat zeg maar de nummer 100 uh, van de in de tenniswereld, ja, dat die miljonair is en dat die uh, en dat die zo goed verdient, ja, dat is echt heel erg fout. Want als dan zouden er bijvoorbeeld een andere Nederlandse jongen zoals een Jesse Gallow en een Thomas Choréel en een Timo de Bakker, die zouden niet uh, zeggen van ja, het is zo moeilijk om uh, een coach te betalen. Ja. Uh, want uh, ja, dat is, als je zoveel zou verdienen, dan is dat dus niet zo moeilijk. Ja, wat, wat maakt die tenniswereld voor jou het nou waard om daar zoveel voor op te geven? Want als je je leven zo schetst, dan is het denk ik voor de gemiddelde Nederlander... klinkt het eigenlijk als een rot leven. Je bent vaak eenzaam, je zit alleen in hotels, je reist de hele wereld over... je hebt geen tijd voor familie, voor vrienden. Elke avond uh, uit eten niet te vergeten, ook heel erg. <lacht> ja, dat, dat is ook heel vervelend. <lacht> om, als, als er geen standpunt af en toe thuis is, is dat misschien ook zelfs wel vervelend. Wat maakt het dat het, het voor jou nog steeds waard is? Nou ja, uiteindelijk, ik heb van mijn hobby mijn baan kunnen maken. En uh, tennis is het leukste wat er is voor mij. En, uh, en ik vind het super om te doen elke dag weer om mezelf te verbeteren. En dat maakt het eigenlijk allemaal uh, dat je het gewoon kan volhouden. Ja. Maar er zijn maar ook niet ervan... leuke aspecten, toch? Bijvoorbeeld die bedreigingen. Daar hebben we begin dit jaar iets over naar buiten gebracht. Hè? Als het gaat om spelers die gokken op jou en dan dat je iets anders doet dan zij verwacht hadden. Ja, oké, okay, dat heb je erbij, maar dat heeft denk ik tegenwoordig iedereen last van. Uh, of je nou uh, sporter bent of muzikant of, uh, of misschien wel presentator. Ja. Gaat het nog een beetje daar? Je klinkt ja, het klinkt alsof je het een, zit er een, een in. kriebel in je keel hebt. <coughs> er zit inderdaad uh, een behoorlijk kriebel in mijn keel. Nou, ik, kan er, ik, kan, ik kan hem even niet kwijt. Nou, du, doe, jij, doe jij even schrapen, dan uh, geef ik het woord even aan Pieter. Want die, die wil vast ook nog wel wat vragen als hij zijn koekje heeft weggekauwd. <laughs> nou, iedereen zit hier maar met iets in zijn keel. <laughs> oh, nee, nee, nee <laughs> ik ben er helemaal bij. Ja, nee, nee ik, ik vind het interessant om te horen. Ik ben natuurlijk... Uh, diep uh, in mijn hart verschrikkelijk jaloers. Op Robin. Dat hij uh, inderdaad van zijn hobby van tennis zijn leven kan maken. Ik doe het om tien uur s avonds tennis ik. Dus dan. Uh, Zullen uh, maar niet vragen waar jij op de wereldranglijst staat? Uh, ja, dit is een zeer onbeduidende <lacht> speler, ben ik. Maar groot liefhebber. En ik, ik kijk ook vaak. Ik heb zo'n kanaal genomen dat ik de hele dag tennis kan kijken. Dat is echt zonde van je tijd. Maar welke ieder, kanaal is dat? een uh, Ja, gewoon als je sport 1 hebt, heb je de hele dag uh, die, die uh, ATP- en WTA-toernooien. En ook soms een herhaling. Als er een goede wedstrijd is geweest, dan val je er altijd voor in. Dus ik zie Robin ook af en toe uh, Kijk. tennissen. Robin, ik heb even, als het gaat om het komend seizoen, hè, 2000, uh, 2014. Wat is nou het toernooi waarvan je zegt, ach, daar wil ik gaan vlammen. Nadal staat altijd bekend als de gravel koning. Die wil daar echt zijn pub maken. Wat is komend jaar jouw jou, jou, jou speerpunt? Poeh, dat is een hele lastige vraag. Zeker omdat uh, voor een tennisser is het gewoon moeilijk te plannen wanneer je piekt omdat we dus zoveel spelen en niet echt gericht trainen voor een bepaald toernooi. Maar juist mm. omdat je zomaar speelt, kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, maar dat, dat moet het worden. Nou, uiteindelijk wil je het beste doen op de Grand Slams. Dat is denk ik logisch. En dan heb je denk ik een aantal toernooien die, die misschien speciaal zijn. Het zijn vaak toernooien in Nederland. Uh, ik heb twee keer Kietsboel gewonnen. Dat is altijd het toernooi waar ik graag natuurlijk uh, kom en, uh, en ook weer goed doe. Dus dat zijn een aantal toernooien. Je wilt gewoon overal goed doen? Ja, uiteindelijk uh, zou dat het mooiste zijn. Ja. Nou, dat is een mooiste even. Succes daarbij en dankjewel. En succes ja. met de kriebel in de keel. Ja, bedankt. We gaan het hebben over kunst. In 2011 werd in Duitsland een kapitale kunstschat ontdekt. En dat hebben we nu pas gehoord. Vierhoog achter in München zwierven honderden en honderden werken van onder andere Picasso en Matisse Hond. Kunstjournalist Pieter van Os over het verhaal achter deze schat. Welkom in de tijdmachine. En naar welk jaar gaan wij terug, Pieter? 1937, 29 juni om precies te zijn. Want toen het begon het verhaal van deze collectie? Nou, nee, dit is, dat verhaal begon al veel eerder. Maar dat is wel een mooi moment. Of mooi, het is ook een heel droevig moment. Maar een markant moment, zullen we zeggen. Dat was een, een dag die Jozef Goebbels... De toenmalige propagandaminister van het Derde Rijk... Uh, in zijn dagboeken uitgebreid besproken heeft. Nou ja, hij besprak natuurlijk heel veel. Maar dit is een bijeenkomst uh, in München. Waar ook dus uiteindelijk het appartement is gevonden. Uh, in München kwam hij uh, samen met Adolf Hitler. En Hitler zei toen tegen wat jij moet doen, is een tentoonstelling organiseren... of wat jij moet laten organiseren... is een tentoonstelling met alle ontaarde kunst... in, zijn, in Hitler's ogen perverse kunst... Die, um, uh, om rond te laten reizen door Duitsland... om de Duitsers een voorbeeld te geven... Van hoe uh, de, de, de, de, de, die ontaarde kunst eruit ziet, hoe die kunst eruit. Ziet van veel, in zijn ogen veelal Joods en anders Joods geïnspireerde kunstenaars. Want wat, wat was ontaarde kunst de, in de precies, ogen van Hitler? Nou, dat was uh, in zijn ogen was. Laten we het eerst even wat het gewoon. Even voor ons helder. Dat is, het zijn eigenlijk de, de meesters van de moderne kunst. Voor oorlogs, natuurlijk. En uh, alle kunstenaars die, de abs die de, het, het schilderen naar de werkelijkheid loslieten... abstractie zochten, maar in allerlei vormen. Hè, dus van kubisten tot expressionisten, um, surrealisten. Het deugde allemaal niet in de oog van het uh, nationaal socialisme... in de oog van Adolf Hitler. Ja, en dat wilde die tonen aan het volk, zodat ze daar goed kennis van konden Precies. En precies konden weten wat er wel en niet deugde. Nou, wel, vooral wat er niet deugde. Er Zonder ook teksten bij waarom het niet deugde. Er waren dus alleen kunst uh, met getormenteerde lichamen. Nou, We hebben allemaal een beeld... Voor voor ons van hoe de uh, meesters van de moderne kunst... Uh, wat voor werk die maakten En daar stonden ook teksten bij uh, om uit te leggen... hoe dit de militaire moraal van de Duitser wilde breken... hoe het de ziel van de Duitser vertrapte, enzovoort. Maar gek genoeg werd het een waanzinnig succes, die tentoonstelling. Oh ja? Iedereen wil komen kijken, en, ja, en niet omdat ze het lelijk vonden. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk interessant. Volgens de officiële pers in die tijd... maar goed, het was een totalitaire staat, Duitsland... kwamen ze daar natuurlijk om zich te vergapen... en ook om te lachen om bizarre hedendaagse kunst... Uh, toen hedendaagse kunst. Uh, Oogtuigenverslagen uh, melden, en zeker na de oorlog natuurlijk, dat veel mensen er ook kwamen omdat dit nog een kans was om uh, de meest vooruitstrevende kunstenaars van die tijd te kunnen zien. Ja. En eigenlijk de laatste kans. Ja. De kans kwam weer na 45, maar uh, in 1937 ging die tentoonstelling rondreizen, 38. Het oh, ging zelfs ook het hele land ja, door? Ja, ging het hele land door. Dat ja. was ook dat was de opzet. Ja. En, waar, uh, en ja. hoe kwamen ze aan die kunst? Ja, nou ja, dat. Uh, uh, goede ja, vraag, Goebbels was er zo blij met die bijeenkomst, daar schrijft hij ook over, want hij zag het als een volmacht om alle musea van Duitsland van hun hedendaagse, toen dus hedendaagse kunst te beroven, He, om die in beslag te nemen. Ging naar Berlijn, ging naar een depot, uh, een, uh, een aantal honderd gingen dus naar die tentoonstelling, maar het waren er 21.000. Ze hebben er 21.000 stukken bij elkaar gebracht. Ook uit het buitenland? Nee, dat was toen dus nog gewoon van de Duitse musea. Ah, ja. Maar dit is dus, we gingen terug naar 37. Dit is nog voordat het echt grote roven begonnen ja. is. He, want Duitsland ging dus in 1940 alle landen bezetten. En hebben daar van Joodse verzamelaars. Maar ook van niet-Joodse verzamelaars. Maar vooral van Joodse verzamelaars. Ongelooflijk veel kunst. Uh, ofwel gedwongen afgenomen. Ofwel gewoon in beslag genomen. Ja. Um, dus het is, het is een gigantische hoeveelheid kunst. Deze entarten te ja. werken. Nou, en toen was die tentoonstelling op een gegeven moment het hele land door geweest. Ja, en toen? toen was het klaar. Toen hebben ze voor een prikje. De boel verkochten op een veiling in Zwitserland. Als ik het goed zeg, ja, dat zeg ik goed. Uh, en wat ze niet verkochten, hebben ze verbrand in Berlijn, net als de boeken. Nee. Hè, uh, op brandstapels uh, bij de brandweer in Berlijn, als een soort van show. Hè. Um, maar wat ze verkocht hebben, um, nou, dat, dat, dat is natuurlijk veel daarvan. Heeft de oorlog natuurlijk gewoon netjes doorstaan. Anderen zijn vervolgens uh, is, is ook weer ingepikt door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En nu komen we eigenlijk bij die ontdekking in ja, München. Is de ontdekking. Laten we even ja. luisteren naar de ontdekking in München. Ja. Yeah in een flat in München in het zuiden van Duitsland zijn ruim 1500 kunstwerken gevonden van onder andere Picasso en Matisse. Een groot deel van de collectie is geroofd uit Joodse handen en was door Nazi Duitslands verboden verklaard. Dus puur het diefstal, vaak na de oorlog niet teruggegeven omdat het niet duidelijk was van wie het was of omdat, zoals in dit geval, niet duidelijk was waar die kunstwerken zich bevonden. Van deze 1500 werken die nu opgedoken zijn, zijn volgens Focus, het tijdschrift dat het onthult, 200 stuks inderdaad geregistreerd als vermist. Now never Kunstwerken werden aangetroffen bij Cornelis Gorlit. Er was vanochtend een persconferentie. Er is ook nog bekend geworden dat deze meneer ook nog een huis in Salzburg heeft, ja. waar nog niet binnen is gegaan, nee. maar waar mogelijk ook nog kunst was. Eerst even de vraag, hij had het van zijn vader. Hoe kwam zijn vader aan deze kunst? Nou, ja, precies, zijn vader is de interessante man. En die is overleden in de jaren 50, maar dat was een man. Zijn grootmoeder was Joods. Dus hij verloor in het begin van de jaren 30 zijn baan als museumdirecteur. Uh, twee keer maar liefst. Um, en toen heeft hij zich toch weer, we weten nog niet hoe... Hè? maar toen heeft hij zich toch weer in dat regime uh, weten in te likken. Klinkt onaangenaam, want dat weten we niet. Maar ja. hij heeft toch weer een positie gekregen. Hij was namelijk een van de vier kunsthandelaren... die met permissie van het uh, Derde Rijk, van uh, Hitler, Goebbels, et cetera... Uh, mocht handelen in deze entarte de te kunst. Uh, dat heeft hij dus ook gedaan. Um, en hij is zelfs later in de Tweede Wereldoorlog... Is hij opgetreden als een van de inkopers voor het grote vuurmuseum? Dat hij erin in gedachten had in Lienz. Dat is nooit van gekomen, maar er is wel heel veel kunst verzameld voor dat museum. Geen endaarten te kunst, neem ik aan. Nee, precies, precies. Dus deze man deed beide. En kennelijk on the site, om het zo maar even goed Nederlands te zeggen. Wist hij ook Ja, wist hij ook wat voor zichzelf? Nou, hij een enorme collectie. Een enorme collectie. Aan de andere kant, de aantallen, de kunstverkopen in die jaren waren ongelooflijk. Dus hij zal heel veel hebben ingeslagen voor het. Derde Rijk voor Hitler. Is, is het allemaal echt? Vroeg ik maar? Want ik hoorde ja. ook dat er werken in zitten die niemand kende. Ja, dan denk ja, je toch goeie, vraag, goeie vraag. Goede vraag. Dus ik zelf dacht al helemaal aan het begin, zondagavond, ja, de dagboeken van Hitler zijn ook ja, een keer nee, gevonden. Da, da, daar moest ja. ik ook meteen aan denken. Ja. Ja. Nee, nou, de, de kunsthistorica die hier nu al uh, lang mee bezig is, in het begin van 2012. Um, die zegt, Michael Hoffman, die was vanmorgen gaf zijn persconferentie. en die zegt: Ja, ik ga ervan uit dat de werken die ik bestudeerd heb, dat zijn er nu 500, Die zijn echt. Maar ze zegt ook, er zijn ook werken bij, precies zoals jij zei... die uh, nog helemaal niet bekend waren. Die alleen nog maar bekend waren van documenten... maar waar, waar we geen beeld bij hadden. Um, en nu is het natuurlijk een grote spanning. Hoe zien die dingen eruit? Ze heeft een paar laten zien, maar er is natuurlijk nog veel te bekijken. Dat is natuurlijk het leukste voor kunstliefhebbers. Om de ja. kunst zelf te jij zien. Is ook mooi. Jij, wordt er, jij wordt er helemaal blij van. Ja, maar precies. Maar je bent natuurlijk wel benieuwd naar uh, hoe het eruit ziet. We zagen al eerder vanochtend hoorden we over een Otto Dix. Toen was ik zelf uh, erg opgewonden. Um, maar nu liet een collega van me het plaatje zien... Dat nu, ja, ja ik had er ik had het niets spannende een verwacht hij viel een beetje tegen ja God. nou Pieter blijf het volgen en wie weet staat er in dat huis in Salzburg ook nog een heleboel en dan kunnen we er nog een keer over praten ja. dank je wel ja. we gaan naar onze dichter bij de dag Daniel D goedemiddag goedemiddag Daniel hou je van uh, schilderijen ja hoor ja liefst als ze veel waard zijn en dan liefst als ze mijn bezit zijn en dat jij ze op zolder vindt bijvoorbeeld ja precies ja, goed <laughs> we luisteren graag naar jouw gedicht na de anti -kraakbied. Ik ging naar de antikraakbiep en haalde een muurbloemboekje. Maar dat was me te veel aanmodderen. Veel reden tot een feestje was er niet. Ik ging naar de anti-kraakbiep en haalde een boek over de katholieke kerk. Maar dat was me te veel, een doofpot. Ik ging naar de anti-kraakbiep en haalde een luisterboek over de buren... met de stem van Bromet. Maar dat was me te veel doorzagen. Ik ging naar de anti-kraakbiep en haalde een sportboek over tennis op een hotelkamer had er toch geen bal van ik ging naar de antikraakbiep en haalde een kunstboek over roof maar iets stelen kan mijn neefje van vier ook dus ik bracht iets van Breaking Bad terug en belandde zo in een zwart gat Dankjewel, Daniel. De lijn was niet altijd goed, dus je hele gedicht was niet helemaal te verstaan. Maar u kunt dat teruglezen op de website Dit is de dag nu, En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En wij bedanken onze gasten van vandaag. Paul Jansen, Siep Winia, Marike Kerkhoff, Robert Chessel, Annemie, Annemie Knibbe, Frans Bromet, Pieter van Os en Robin Haasen. En voor de muziek natuurlijk de Amerikaanse band Venice. Helder zijn dat muzikaal gezien. Radio 1 gaat zometeen door met Villa Veprio. Ger Jochems en Tessel Blok. Wie hebben jullie te gast zometeen? Hallo, ja, wij gaan praten over de kwaliteit van het onderwijs met Wijnand Meinhard. Hij is, hij is wetenschapsfilosoof. Aanleiding is natuurlijk de hartenkreet van de WER... Wetenschappelijk Raad voor het Geringsbeleid. Het onderwijs moet beter, want daar moet de economie het van hebben... maar de kwaliteit zakt juist weg. Nou, daar gaan we het over hebben. Zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier hier als Dorot Megens met het NOS Journaal. De Unesco dreigt de historische binnenstad van Paramaribo... van de lijst voor werelderfgoed te halen. De Surinaamse hoofdstad staat sinds 2002 op die lijst... vanwege de vele houten gebouwen waarvan sommige honderden jaren oud zijn. Volgens de Unesco worden die gebouwen in de binnenstad verwaarloosd en gesloopt. En Suriname heeft nu tot eind dit jaar om met een plan te komen... om de verwaarlozing tegen te gaan. En als er voor het einde van de maand geen extra geld komt... dan kunnen de VN-inspecteurs de vernietiging van chemische wapens in Syrië niet meer begeleiden. Staat in documenten die het Britse persbureau Reuters in handen heeft. Installaties om chemische wapens te maken die zijn vernietigd, maar de wapens zelf nog niet. Oud-neuroloog Steur stelde in een aantal gevallen wel degelijk de juiste diagnose... maar koos voor een verkeerde behandeling, blijkt uit stukken die de NOS heeft. Jan Steur zou onder meer bij een patiënt de diagnose Parkinson hebben gesteld... maar gaf een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. En de asielzoeker die gisteravond in Noorwegen een bus kaapte... en drie inzittenden doodstak, zou worden uitgezet. De man had asiel gevraagd in Spanje en was daarna doorgereisd naar Noorwegen. Volgens de regels moet iemand in het eerste land van aankomst asiel aanvragen... en daarom zou die worden uitgewezen naar Spanje. Dat zijn de hoofdpunten. Staat het ergens vast op de weg, dat weet John Sahoka van de ANWB. Onder meer op de a 4 richting Amsterdam, bij Roelevaansveen 2 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij Roelevaansveen... de rechterrijstok afgesloten... Op de A13 richting Rotterdam staat 2 kilometer bij de afleid van Rode Reis. Dan de A20 in de richting Gouda tussen afleid Spaanse Polder en Kloppen te Bresseplein 4 kilometer. En op de N15 Europoort richting Rotterdam, daar staat voorspijkenissen ook 4 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Sombere voorspellingen uit Brussel over de Nederlandse economie. Liever inflatie dan deflatie. En mensen zijn blijkbaar bereid loon in te leveren als het werk maar leuker wordt. Daarover gaat het in ons economiepanel klinkende munt na vier uur. Goed gericht onderwijs is van levensbelang voor onze economie. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een dik rapport. En dat is nou juist het grote probleem. Goed onderwijs op onze universiteiten is verwaarloosd... ten gunste van ongebreideld onderzoek en zoveel mogelijk promoties. Want dat levert direct geld en aanzien op. Dat zegt Wijnand Meinhart, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis... en wetenschapsfilosofie, en hij is hier bij ons te gast. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Vandaag is de tweede dag van het proces tegen oud-VVD-gedeputeerde... Ton Hoymaers en zijn vrouw Josselin. Ze worden verdacht van fraude, witwassen, omkoping... en het in geschriften. Maarten Edelenbos volgt de rechtszaak in Haarlem voor RTV Noord-Holland. Maarten, goedemiddag... Goedemiddag. Gisteren spetterde het in de rechtszaal, niet in de <tiedacht> laatste plaats door het optreden van de verdachte zelf, Ton Hoijmaiers. Hoe is dat vandaag? Nou, dat is precies hetzelfde eigenlijk als gisteren. Um, ik heb er nooit zoveel lachende gezichten gezien tijdens een strafrechtzaak als in deze zaak. Um, het heeft eerder wat weg van een theatervoorstelling dan van een uh, rechtszaak in ieder geval. Um, en wat we zien is een, het getergde Ton Hooymeijers, die echt uh, naar nou, vol de aanval kiest, uit, uh, uitgebreid het woord neemt ook. En uh, alleen maar blijft roepen dat hij onschuldig is en dat de officier van justitie en het openbaar ministerie dus hem een oor probeert aan te naaien, zoals hij dat vandaag noemde. Maar meer dan dat, hè? En een leuke, leuke cabaret teksten. en blijven ontkennen. Hoe sterk is zijn verwier inhoudelijk? Ja, nou ja, goed, dat is een beetje natuurlijk de vraag die iedereen zich uh, hier stelt. Uh, hij heeft zelf gezegd van ja, jullie koppelen ten eerste een heleboel zaken aan elkaar die jullie niet aan elkaar kunnen koppelen. Nou, daar heeft hij niet echt heel veel voorbeelden op gegeven, maar hij vertelde bijvoorbeeld wel van ja, het, een heleboel gevallen is er ook sprake van verlaten betalingen, uh, betalingen die ik eigenlijk bijvoorbeeld al in 2004 heb moeten krijgen toen ik nog geen gedeputeerde was, en die ik pas in 2007 op mijn rekening heb ontvangen. Hij zegt ja, zo gaat het gewoon in het wereldje dat je pas later wordt betaald en dat proberen jullie nu te koppelen alsof ik wordt omgekocht en dat is absoluut niet het geval. Uh, een ander voorbeeld noemde hij ook vanmiddag... als het bijvoorbeeld ging om het versturen van facturen daar waren ook heel veel vragen over gesteld. Omdat het verliep via een bevriende makelaar. Uh, die verstuurde facturen aan bedrijven. En uiteindelijk kwam het dus op de, terecht op de rekening van Hooimeijers. Nou, er werden natuurlijk heel veel vragen over gesteld. Van ja, waarom deed je dat nou? Hij zei, ja, dat was om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Uh, hij zei, hij was bang dat als, de, als het op de naam van zijn eigen bedrijf zou doen. Wat gerund wordt door zijn vrouw. Uh, dat er dan dus problemen zouden komen. En mensen zouden zeggen, ja, zie je wel. Je probeert uh, zo geld te verdienen. Hij zei ja, ik deed het niet verkeerd. Maar zo wilde ik de schijn van belangenverstrengeling ja, het is een interessant verweer... maar ook vanuit de kant van het Openbaar Ministerie... hebben we nog heel weinig gehoord. Ja, er komt ontzettend veel tekst uit. Persaldo, is hij nou bezig zijn eigen graf te graven... of is hij een goede verdediging aan het opbouwen, denk jij? Ja, dat is inderdaad een goede vraag... Um, um, uh, wat ik begrijp van de mensen die uh, er soms nog dieper in zitten in dat dossier... Zeggen ze van, die zeggen van ja, hij haalt allerlei dingen op, op, door elkaar... en dat klopt van geen kant wat hij af en toe roept. Nou ja, het uh, is dus de vraag of de rechters daar ook doorheen prikken. feit is wel dat hij regelmatig uh, vragen uh, ja, krijgt van zowel de rechtbank... van zowel de, de Openbaar Ministerie. En hij vervolgens zoveel praat dat hij geen antwoord geeft. Nou ja, is dat een goede verdedigingstechniek? Ja, uh, hij is altijd geweest van de aanval is de beste verdediging. En dus, dat doet uh, hij ook, maar hij doet Goed, hij speelt ook wel een beetje op de man, hè? Gaat hij niet buiten zijn boekje? Heeft de rechter uh, al ingegrepen, bijvoorbeeld? Ja, ja, ab absoluut. Uh, hij gaat behoorlijk uh, buiten zijn boekje. In ieder geval volgens het Openbaar ministerie in de rechtbank. Gisteren zei hij over de officier van justitie... dat hij zwak was opgeleid... Uh, dat hij niets snapte van dit wereldje. En uh, nou ja ze, uh, met name het openbaar ministerie moet het ontzettend ontgelden. Zodra ze ook maar iets zeggen, interrumpeert hij ze. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat uh, in ieder geval vanochtend... Uh, uh, ...Hooimeis is toegesproken. Uh, de officier zei van, ja, dat hij nou eens een keer moest ophouden met telkens maar... Uh, nou ja, dus de officier aan te vallen. De rechter zei ook van ja kunt u ons een keertje gewoon laten uitpraten. En dat zei hij van nou oké okay, ik ga het proberen. Maar um, ja sorry dat zit nou eenmaal in me. Nou uh, we waren nog een paar minuten verder. En toen ging het eigenlijk gewoon weer verder als de dag ervoor. Namelijk nou, gewoon dat hij met gestrekt been erin gaat. En dat hij het openbaar ministerie waar ook maar kan aanvalt. En zich beschuldigt, ervan, ervan beschuldigt dat ze er helemaal niets voor snappen. En dan te bedenken dat hij kalmerende middelen gebruikt. Kan je nagen als hij dat niet zou doen? Ja, dat zei hij zelf ook inderdaad, Vond dat hij inderdaad kalmerende middelen had. Uh, maar rustig dan dit wordt het niet, zei hij. Nou ja, nee. uh, de one-liners zijn hier echt al niet meer op twee handen te tellen. De, de, de ene en de andere vliegt voorbij, dan moet ik zeggen, dat het wel, vanmiddag wel echt wat inhoudelijker is geworden. Maar vanmorgen leek, ja, werd het erg, uh, een, uh, bijna een soort carnavaleske voorstelling in plaats van dat het ging om een rechtszaak. Wat stond er vanmiddag op de, op de agenda? Nou, uh, we zijn dus langzamerhand nu dus de dossiers aan het behandelen. Uh, vanmiddag ging het onder andere over bedragen die hij zou hebben ontvangen van vastgoedprojectontwikkelaars. Uh, on, uh, en, en waarom dat is gebeurd. En inmiddels zijn we aanbeland dus bij de facturen die zijn verstuurd. En uh, waarvan wordt gesteld dat het gaat om valse ingeschriften. Dus dat hij facturen zou hebben verstuurd via dus die makelaar. Uh, ja. om te maskeren dat hij dus het geld had gekregen. Ja, Maarten Edelbos, tot, uh, tot slot even heel kort over zijn vrouw. Die zat er een beetje zielig bij. Hoe is dat? vandaag? Ja, uh, om eerlijk te zijn, nog steeds van hetzelfde. Ik heb er denk ik in totaal vijf zinnen horen spreken. Uh, ja, zij is uiteindelijk de baas van het bedrijf, maar dat komt er meer de, de, ja, door omdat Hooijmeijers uh, uh, ooit zijn, uh, die functie moest opgeven omdat hij gedeputeerde werd. Hm. Uh, ja, ze zit er een beetje bij, bijna voor spek en bonen. Het is wel raar om te zien hoor, want je hm. praat dus over een getrouwd stel, wat opeens samen naast elkaar in een verdachte bankje zit. Ja, dat zie je ook ja. niet heel vaak. Maarten Edelenbos uh, bij, uh, bij de rechtszaak tegen Ton Hooymaijers... en zijn vrouw in Haarlem. Dankjewel. je wel. Eén minuut. Ja. Ja, dus hier, zeg maar, hier zit een veertje. Hier zit de eerste pin. Hier zit de tweede pin. En daar kom je dus onder. En dan probeer je hem die kant op te tillen. Je ziet in James Bond... Uh, James Bond krijgt een sleutelhangen mee... En hiermee kun je 80% van de sloten openen. En had ik als jongetje zoiets van, nou, ik wil weten hoe dat werkt. We zitten nou in de hackerspace uh, in Amsterdam. Het is, het is een plek waar mensen komen die zeg maar, enorm enthousiast zijn over uh, puzzelen. Iedereen neemt een slotje mee. En uh, ja, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. En uh, hoe werkt dit, hoe werkt dat. En nieuwe gereedschappen, nieuwe sloten. En, en allerlei uh, andere technieken ja, natuurlijk. Maar het kan, allebei, het kan. Een slot hoor je eigenlijk niet open te maken met iets anders dan een sleutel. En dan het idee dat je dan dat toch kan doen op een manier dat je het niet zeg maar gewoon openbreekt... dat is toch onwijs interessant eigenlijk. De eerste paar keer zit je echt tegen het plafond aan van ja, is open. Ja, dat is een beetje de gezamenlijke factor dat we de liefde voor het slot hebben. Eén minuut gemaakt door Tjitske Musche. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 En die correspondenten zoeken deze week uit hoe het is gesteld met overgewicht en dikke mensen. Gisteren hoorde u over dure operaties in Indonesië om overgewicht tegen te gaan. En die uh, operaties helpen lang niet altijd. En vandaag is Metropolis in Turkije, waar gratis sportparken worden aangelegd om mensen van hun overtollige vet af te helpen. Faride B. houdt haar armen in een L-vorm... en beweegt de handgrepen van het fitnessapparaat tot voor haar gezicht. Hoe gaat het? Yes. Het is duidelijk inspannend. Haar uitzicht? De Bosforus. De zeestraat die Istanbul in tweeën deelt. De schepen, het klotsende water, de meeuwen. Nergens anders vind je zo'n mooie omgeving voor een ochtendtraining. Dit is uniek. Ze komt in dit gemeente fitnesspark elke dag een half uur trainen. Want als je stil zit, word je dik. We hadden vroeger het gezegde... een beetje lichaamswet verhult duizend zonden. Een echte Turkse vrouw moest dik zijn, vonden mensen. Maar in de laatste jaren zijn we ons bewuster geworden... van de gezondheidsrisico's ervan. Er wordt meer over geschreven, meer mensen sporten nu. En tijdens de kaartspelletjes nemen vrouwen nu maar een paar pasteitjes... in plaats van een bord vol. Misschien vanwege dit nieuwe bewustzijn... zijn de gemeentefitnessparken, die pas sinds 2006 bestaan, zo populair. Tenminste deze. En ze zijn gratis. Een sportschoolabonnement is hier voor veel Turken niet te betalen. Pensioneerden zoals de 53-jarige Farida krijgen nu eenmaal weinig geld. Ze staat nu op een fitnessapparaat waarbij ze één hengsel naar zich toetrekt... en de andere van zich afduwt. Haar benen bewegen in tegenovergestelde richting mee. Deze machine is voor benen en armen. Mijn dochter heeft mij uitgelegd hoe ik al deze fitnessapparaten moet gebruiken. Ze weet hoe ze werken, want ze gaat zelf naar de sportschool. Maar fitnessexperts in Turkije weten dat niet iedereen instructies heeft gehad. en maken zich zorgen over de blessures die dat kan opleveren. Moalla op de stepmachine tegenover Frida weet daar alles van. Ik weet niet of ik het niet Niemand heeft me verteld hoe ze werken. En ik denk dat ik het verkeerd doe. Er zijn bijvoorbeeld machines waarop je je knieën moet buigen. Maar hoe precies weet ik niet. Toch gaat ze door. Ze vindt het leuk en zo blijft ze opgewicht. Maar ze moet oppassen voor dat heerlijke Turkse eten. Natuurlijk kunnen we er wat aan doen. We eten ongezond, we eten te veel. Dat probeer ik te veranderen. We geven onze kinderen nu wat ze nodig hebben. We zeggen niet meer, eet nog wat, eet nog wat. Faride zit nu op het fietsapparaat. Er zijn andere sporters, vooral oudere en zelfs conservatieve gesluierde vrouwen. Tot de verbazing van sommige Turken. Ze zeggen vaak dat conservatieve gesluierde vrouwen alleen maar thuis zitten. Dat is niet waar. Zij sporten hier ook. Maar er zijn nog genoeg Turken die helemaal niet willen sporten of afvallen. Er zijn Turkse vrouwen die houden van relaxen. Ze zitten de hele dag op de bank voor de televisie. Dit soort vrouwen kan niet afslanken. Vroeger waren dikke Turkse vrouwen gewild. Maar nu zijn de welgevormde vrouwen populair. Ik ben klaar. Dag. Een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen is Tsjechië aan de beurt. En daar bewijzen modellenbureaus dat dik zijn ook mooi kan zijn. Kijk, het is niet allemaal kommer en kwel. Alles aan twee kanten. Ja, nou, dat was het maar zo. 6, 7, 8, 9. Het universitair onderwijs moet helemaal anders. De kwaliteit van onze instellingen daalt... en dreigt achter te blijven bij andere landen. En dat treft niet, want van goed onderwijs moet onze economie het hebben. Dat zijn stevige conclusies van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid, een belangrijke adviseur van de regering. Wij vragen ons af, hoe komt het dat die kwaliteit daalt? En uiteraard de vraag, wat valt eraan te doen? Wijnand Meinhart is hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis... en Wetenschapsfilosofie, Universiteit Utrecht. En is geeft met drie collega's het rapport... waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet... en wat daaraan te doen is. Nou, veel to the pointer. Kan niet, Krijg meneer Meinhardt. Welkom. Um, wat markeert er aan onze universiteiten? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de verhouding tussen onderwijs en onderzoek... Zeg maar, die is scheef gegroeid in de afgelopen drie, vier decennia. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat groeit langzaam Maar is er te veel onderzoek of te weinig juist? Er uh, is te veel onderzoek. En, uh, dat is aan de ene kant ook heel begrijpelijk... omdat er is ook voortdurende vraag naar onderzoek. Je kan geen politicus tegenkomen... of die laat nog even een onderzoekje doen naar iets. Het onderzoek heeft ook een enorme maatschappelijke... weer een positieve klank. En levert geld op. En, en, en, maar het levert ook op de universiteiten natuurlijk. veel geld op. En... Eén ding, dat is altijd al zo geweest. Kijk, mensen die natuurlijk een Nobelprijs uh, verdienden... die hadden iets meer aanzien dan mensen die alleen maar heel goed onderwijs gaven. Dus in die zin was er in de waardering altijd een disbalans. Maar dat is niet zo erg. Als je zelf als universiteit die balans maar dan verder... met allerlei andere hulpmiddelen overeind houdt... en die balans is wel definitief doorgezakt. Dat komt ook voor een heel belangrijk deel... Ik denk door dat er een aantal perverse prikkels in het systeem zitten. Zeg, uh, zeg eens welke. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, als ik een promovendus inbreng. Uh, en dat gebeurt in de geesteswetenschappen... niet zoveel als in uh, bijvoorbeeld de medische wetenschap... waarin Utrecht uh, er lopen echt 1200 promovendi rond. Dus oh ja. alleen bij, bij de geneeskunde. Bij, wij, wij, wij hebben dat soort excessen niet. Maar het principe is hetzelfde. Namelijk, dat levert 90.000, 95 95.000 euro per jaar op. Want op die manier rekent de overheid eraf. De overheid is niet geïnteresseerd in processen. Hetzelfde geldt trouwens voor studenten. Ze zijn niet geïnteresseerd in het onderwijs... alleen in een, in een afgestudeerde student. Zeggen, dat is de manier waarop je wordt betaald. De, die prikkel komt dus van de overheid. Het is in feite een, een prikkel van de overheid. Die daar, kijk, het is te makkelijk met al dat soort dingen... ...om meteen te roepen, kijk, wat een schandalige overheid... ...dat ze dit soort perverse prikkels heeft bedacht. Dat was natuurlijk niet het idee. Je probeert uiteindelijk, en dat is, vind ik, een terechte taak van de overheid... om waar voor je geld te krijgen. He, hoe zorg je ervoor dat de universiteiten... niet dat geld maar op een of andere manier verkwanselen? Dat is wel duidelijk, maar dan toch dan gaat de overheid wel voorbij... aan een eigenschap die de mens nou eenmaal eigen is. Als je deze prikkel geeft, dan wordt die als vanzelf... dus door de mensen op de universiteit pervers gemaakt. Omdat dan de balans ja. verdwijnt tussen wat u zegt... Zo krijg ik aanzien en geld, namelijk door veel onderzoek te doen. En als ik me alleen maar met dat onderwijs bezighoud, dan ben ik maar een sulletje. Ja, kijk, en kijk, uh, en dat zijn en, en daar zijn dus meer van, dat soort negatieve prikkels zijn inmiddels voorhanden. Kijk, want uh, uh, we hebben een aantal jaren geleden, met, met elkaar afgesproken, dat is in 1979 geweest, maar het uh, was, was Arie Pijs nog, dat hoger onderwijs voor velen... Minister dat van, van Onderwijs eh, was de, ja, de VVD. Dat, dat, dat was, uh, En je zou het misschien niet eerst verwachten van een VVD-minister, maar dat was een prachtig principe. Iedereen moet Zeg maar, dat hoger onderwijs. Gesteld dat dus de intellectuele aanleg aanwezig is, die moet dat kunnen volgen. Het probleem was alleen dat, naarmate dus het, die aantallen sneller groeiden. en vandaag de dag zeg maar, is het. 245.000 als ik het mm. goed heb... dan betekent het dat de overheid is per eenheid student... om het zo maar even te noemen, mm -hmm. steeds minder gaan betalen. Ja, precies. En hoe uitzicht dat minder geworden onderwijs? Hoe uitzicht dat? Hoe is dat geërodeerd? Nou, kijk, dat betekent... Meer hoorcolleges het, een, en, en nee, dat nee, soort dingen? Nee, weet je, kijk, het, het, het, het, het, het is het nog weer perverser in elkaar. Kijk, de overheid die claimt en terecht van... jullie moeten meer ...contacturen geven. Ja, wat zijn en dat? Contacturen dat je dus gewoon met studenten bezig dat bent. Dat je ze echt ziet. Dat je ze echt ziet. Dus met andere woorden, toen ik een college kreeg in de week... ...was het nog twee uur in de week. Misschien als ik geluk had vier in de week. Nu is het acht uur, twaalf uur, zestien uur. Dat hangt een beetje van het jaar af en het vak af. Dat op zich is dat niet zo vreselijk slecht. Aan de andere kant, het, betekent wel, het leidt tot een zekere mate van debilisering. Want studeren is ook voor een heel groot deel. Je moet het zelf doen. Je moet eh, weliswaar begeleiding krijgen. Maar je moet gestuurd worden om het zelf te doen. Want daarna komt er namelijk niks meer. Na de universiteit moet je het helemaal alleen zelf doen. Ja. De tweede kwestie die daar een rol bij speelt... is dat uh, uh, de universiteiten voor die studenten dus steeds minder geld krijgen... terwijl ze wel steeds meer uren daarin moeten investeren dan betekent dat dat tekorten oplevert. En dan krijg je dus ook casus van dekanen. Het wordt ook tijd dat wij onze zeg maar, performance bij NWO... of bij de tweede of derde schieters proberen op te voeren. Mm -hmm. Want op die manier krijgen we extra geld binnen. En daarmee kunnen we de tekorten ja. bestrijden. Maar nog eventjes over dat onderwijs. Hè? Want dat heb, ik, dat heb ik wel eens gehoord. En ik lees dat nu ook weer in een ingezonden stuk... van Maatje Horst een student in Utrecht ook. En die zegt dat bijvoorbeeld veel onderwijs gegeven wordt... door derdejaars studenten. Dan denk ik... Pardon, waar zijn die hoogleraren dan? Ja, maar die zijn die, aan het onderzoeken. Die, die, die zijn aan, aan het onderzoeken. En niet allemaal. En aan het publiceren. Ja. En aan het publiceren. Maar er zijn ook nog steeds talloze hoogleraren. Die maar er uitstappen. zijn ook hoofddocenten. Precies, maar hoofddocenten zijn verhoudingsgewijs erg duur. Professoren zijn verhoudingsgewijs erg duur. Ehm... Um, um, Zelfs universitair docenten zijn verhoudingswijs vrij duur. Nou, als je dan met die klem zit. Aan de ene kant, er te weinig financiering. Aan de andere kant, een hogere contactvraag. Aan de andere kant, uh, misschien ook studenten. Vanmorgen stond dat mooi weer als reactie op Maatje uh, ja. ter hosten, in, in, in ja. de krant. Van, uh, zijn, ja, Tigo Wassenaar, uh, ook een student. Ja, ja uh, ook studenten zijn niet zo vreselijk actief. Ook dat is waar. Maar het netto resultaat is dat dus de kwaliteit is minder. En. Dat begint zich, dat, weet je, dat duurt jaren voor je dat merkt. Want, uh, nou, want u had uh, het al over ja. de laatste drie decennia. Ja, Dan maar, slaat een schrikje om het hart. Nee, dat het al dertig jaar ja, bezig is. Maar kijk, hetzelfde. een van mijn belangrijke punten hier is ook. Het heeft namelijk niet alleen met de kwaliteit van het universitair onderwijs te maken. Er zit nog iets voor. Ja. Dat is de kwaliteit van het middelbaar onderwijs. Hmm. Die is ook langzamerhand achteruit gegaan. Weer, het gaat me niet om, om al die hardwerkende mensen. Die op dit moment in het systeem bezig zijn. Want die nee. zijn ook zeg maar, slachtoffer van een systeem. die kunnen ja. ook niet die het is ook allemaal kennelijk. Gewoon heeft men het zich aan laten leunen. Ja. Het is ook zo. Als, als, als je dat, hè, wat u ook al zei. Uh, hoe meer promovendi. Uh, hoe meer geld je binnenhaalt. Dan, even kort gezegd. Dan kan je je ook voorstellen. Wij zien het toch wel eens voorbij komen Ger. Dat je denkt, hoe, hoe kan, waarom is dit überhaupt een behoefschrift? En hoe kan hier iemand op, op afstuderen? Dat ja. ook die lat lager wordt gedekt. Nou, kijk, dan, ja. maar die dingen, daar zit ook weer die beroemde perverse prikkel in. Kijk, als je meer publiceert. En eh, dan betekent dat je dus, zoals het heet, een hogere h-factor krijgt. Eh, er zijn al zelfs programma's als u, zeg maar, eh, dan een aanvraag indient voor extra onderzoeksgeld, dan zet u uw naam erachter en uw h-factor namelijk, dus hoe vaak u dus wordt geciteerd door anderen in welke tijdschriften u staat en dat soort kwesties meer. Ja. Maar de kern van het verhaal is dat. Dit allemaal zaken zijn die over een zeer lange termijn gaan. De kwaliteit gaat nooit in de een op de andere dag naar beneden. Waarom is in de middelbare school, zeg maar, is in de jaren tachtig besloten dat er eigenlijk maar in een beperkt deel van de middelbare school nog universitair aangestelde of universitair opgeleiden daar een rol moesten gaan vervullen. Ja. Dat wordt nu afgelopen vorige week is geloof ik. Dat is voorgesteld, ja, bij, omdat we, bij, bij, bij, in elk geval in de bovenbouw van de, de VWO te kijk... In de wet staat allang dat eerste graders alleen maar zouden mogen onderwijs geven in de 5 in de en 6 VWO en 4 ja. en, vier en vijf HAVO. Maar dat is een, een regel die in de praktijk al met de voeten werd getreden. Dat zei ook uh, de, de, de, de staatssecretaris ook. Ja, ik kan niet al die mensen meteen maar dus eruit. Ja. Gaan. Heeft hij ook gelijk? Ja. In. Ik bedoel, dat is een ingewikkeld probleem. Ja. Ook als je dit dus remedieert... en je probeert dus ervoor te zorgen... net als in Finland, waar zelfs de kleuteropleiding... zeg maar een universitaire opleiding is... en terwijl de, dat in de praktijk oplevert... dat de kwaliteit van het onderwijs... daar tot een van de hoogste van de wereld behoort. Hmm. En... Uh, en je mag niet zeggen van. oh ja, maar ze krijgen natuurlijk ook vele malen meer betaald dan in Nederland. Ze krijgen minder ja. betaald dan in ja. Nederland. Ja. Goed, het eroderen van het onderwijs, dat is al 30, 40 jaar bezig. We gaan er nu de vruchten van plukken. De weg terug, is dat ook weer 30, 40 jaar? Of kunnen universiteiten nu al iets doen? Ik denk dat er iets kan doen, maar er is één. Een keuze die de overheid moet maken. Als je nou accepteert. En, dan, en je kan dat dus, dus met getalsmatig onderbouwen. Want dat is wat vandaag de dag altijd moet. Je moet, het, je, kan het je moet het eerst even laten onderzoeken. Uh, je moet even, exact. Well, <laughs> daar verdienen we ook weer aan. Dus kort, op die manier houden we elkaar bezig. Maar als je kunt laten zien dat in de, inderdaad de vergoeding per eenheid student de afgelopen 10, 15, 20 jaar dramatisch is, is gedaald. Dan kan je dus iets afvragen van. Is er nou een directe correlatie tussen het kwaliteitsverlies en dus de, de, de, de, de investering? Ja. En dan ben ik geneigd om te zeggen, nu we staan er op een keerpunt. Of de, college, of de collegegelden gaan omhoog, want spreekt, uh, dan moeten mensen het maar zelf betalen. Of de overheid is bereid veel meer te investeren ja. in goed hbo en goed, en, en goed wetenschappelijk onderwijs. Ja. Met de consequenties voor het middelbaar onderwijs daarbij inbegrepen. Of... We beginnen met een numerus fixus. Ja. Nou, Daar is u nou niks voor, we... hè? Uh, nee, kijk. Ik weet wel dat het heel erg makkelijk is om te roepen... Uh, overheid uh, geeft er nog maar weer uh, zeg maar zoveel uh, miljard bij. Maar dit is een persoonlijke kwestie... Ik vind het ook helemaal niet erg om die collegegelden wat omhoog te laten gaan. Want ik heb jarenlang in Amerika onderwijs gegeven. En in Amerika werd ik door, door studenten bij de les gehouden. Want die gaven, die, hun ouders gaven 40.000 dollar uit mm. per jaar. Dus die wilden dus niet met flauwekul worden bezighouden. Bij ons, ach, die 1700, 1800 euro... Uh, die je toch vaak op een elke manier ondersbrengt. Uh, ach, wat maakt dat Is uit nou uit. dat rapport van de WER naar een uh, lerende economie... Uh, is dat nu een steun in de rug... omdat zij wijzen op de economische noodzaak daarvan? Weet je, het is een volstrekte steun in de rug. Een van de aardige dingen is... Uh, we zijn hier nou een, zeg maar een, een, een driekwart jaar geleden mee begonnen... niet dat we toen pas in de gaten kregen, maar een bepaald... Moment heeft, dat is U en die drie anderen, ja, die science ja, in transition ja, heet dat, ja, he, jullie Ja, ja je ja. moet ook een, een, een schop om die achter te hebben bij spreken... om ook zelf in beweging te komen. Maar in The Economist vindt u grote stukken over dit probleem. U vindt ze er maar in de LA Times. U vindt ze dus met enige regelmaat in The Guardian. En dan is het alleen maar heel verheugend dat de Wetenschappelijke Raad voor de Geringersbeleid. in een uitzonderlijk mooi onderbouwd rapport van 432 pagina's. Het is wat, dik, ja. Ja, dit is, dit is wat dik, je moet er van houden. <laughs> maar er staan ontzettend mooie dingen in. En mm -hmm. als u zeg maar. Science in Transition leest. En u wilt gewoon dus de kwantitatieve onderbouwing. Zeg maar, zij hebben met name vanuit het perspectief van de economie. Wij ja. kijken vanuit het perspectief van de universiteit. Dat is nou eenmaal onze invalshoek. Ja. Maar het komt beide op hetzelfde Ja, neer. maar inmiddels vinden zij het ook onlosmakelijk met elkaar verbonden namelijk. Ja. Ja. Hmm. Uh, Oké, okay. Science in Transition. Dat is, dus, dat, dat is het rapport, zou ik zeggen, van u en uw drie collega's. En daar gaat geloof ik ook eind deze week... bij de Academie van Wetenschappen, de KNW... over gecongresseerd worden. Ja, ik... hoe, hoe dit probleem het hoofd te bieden. Precies, want dat is waar het natuurlijk om gaat. Kijk, en niet alleen om, om te congresseren... want in het kader van je onderzoek... Zeg maar congresseer je in feite al wezenloos. Ja. Kijk, maar we ook om... het kabinet we hier gevoelig voor is? Ja, ja, kijk, dat is het punt. Kijk, er moet een agenda om te handelen worden afgesproken. Oké. Okay. Heel erg hartelijk bedankt. Wijnand Meinhard van de Universiteit van Utrecht. Wetenschapshistoricus en wetenschapsfilosoof. Um, zometeen na het nieuws en ster weer in verkeer... is Villa WPRO bij u terug met ons eigen eurobureau...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 Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bonjour, monsieur Dupont. Excuses voor le pakketje FTSI. Le pakket de farm respons pas. Dus je brengt het nu met de factuur de mon chef. A tout de rédocie. Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt.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 Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnambro.nl slash internationaal. ABN AMRO, de bank anonu. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de stoomboot met Sint en Piano Beat Cor Bakker op 27 november. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.